...in de zorg extra extreem hoog zou gaan... ...zeker dat de huisarts onder het eigen risico zou worden gebracht... ...dat zit niet in de plannen, dus dat hebben ze gemeld. En dat begrijp ik ook, want anders zouden die geruchten misschien hun eigen leven zijn gaan leiden... ...maar verder dan dat kan het niet gaan. zou ook niet correct zijn tegenover het parlement... Uh, wille eerste voorstellen nu uh, aan de kamer aanbieden. Minister de Jager benadrukte dat het kabinet het in één vergadering eens is geworden. Volgens hem waren het moeilijke onderhandelingen en zijn er nog wat technische uitwerkingen nodig. Hij zei dat alle overschrijdingen zijn omgebogen zodat er niet meer wordt uitgegeven dan in het regeerakkoord staat. Daardoor ligt het op orde brengen van de overheidsfinanciën op koers, zei de Jager. In Londen zijn de Britse prins William en Kate Middleton getrouwd. Ze gaven elkaar het jawoord tijdens de huwelijksplechtigheid in Westminster Abbey.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 Na de dienst vertrokken William en Kate in een open koets naar Buckingham Palace. Honderdduizenden mensen stonden langs de weg te juichen. Daarna verscheen het bruidspaar op het balkon voor de kus. Nu ze zijn getrouwd hebben William en Kate drie titels gekregen. De belangrijkste daarvan is hertog en hertogin van Cambridge. De Raad voor Cultuur wil niet dat bezuinigingen op de cultuursector in één keer worden doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2013 moet er 200 miljoen euro worden bezuinigd in de cultuursector. De Raad vindt dat veel te ingrijpend en pleit voor een overgangsperiode om de schade te beperken. De bezuinigingen zouden moeten worden uitgesmeerd over een periode tussen 2013 en 2015. De raad heeft daarover een advies aangeboden aan staatssecretaris Seilstra. In het advies staat ook onder meer dat de BTW-verhoging moet worden teruggedraaid. Ook wil de raad dat de cultuurkaart blijft bestaan. Die cultuurkaart speelt volgens de raad een onmisbare rol bij de scholing van jongeren. Het Groningen Museum is in acute geldnood. Er liggen openstaande rekeningen van in totaal 1,1 miljoen euro... die het museum op dit moment niet kan betalen. Dat komt vooral door de verbouwing die eind vorig jaar werd afgerond. De gemeente en de provincie Groningen... willen geen renteloze lening verstrekken aan het museum... zegt directeur Kees van Twist. We hebben gezegd van gemeente, help ons even met die overbrugging. De, de reactie is dat... Er, uh verbaasd van staan, terwijl ik dat niet begrijp, want we hebben dit al lang van tevoren zien aankomen. Uh, ten tweede weten ze ook dat die hele verbouwing gefinancierd is door het Groning Museum zelf. Volgens de gemeente en de provincie Groningen zijn ze geen bank. Het weer vrij zonnig, maar er ontstaan ook enkele stapelwolken in het zuiden. Is er kans op een bui? Het is tussen 17 en 22 graden morgen. Op Koninginnedag veel zon. Het wordt dan 16 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Later in het zuiden kans op een bui. AMB Verkeersinformatie. Er staan 32 files, 140 kilometer bij elkaar opgeteld. En bij die 32 files zit ook veel vakantieverkeer. De meeste files staan in het midden en in het zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Bunschoten 8... en op de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem... ook 8 kilometer tussen knooppunt Ouderijn en Bunnik. A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen het Belgische Meer... en het knooppunt Galder 7 kilometer. En de andere kant op dus naar Antwerpen... tussen het Belgische Loenhout en Antwerpen 10. A50 Arnhem Os, ook 10 kilometer tussen de knooppunten Grijshoort en Ewijk. En op de A73 vanuit Nijmegen richting het zuiden, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Malden en Haps staat 4 kilometer. Gemeenten van Nederland. Burgers willen zelf snel de juiste informatie kunnen vinden. Wat is daarop uw antwoord?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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug bij Vrijdagmiddag Live. Hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Dat we zoals altijd gaan afsluiten met het journalistenpanel. Maar eerst even een afsluitend gesprekje... over het evenement van de dag natuurlijk, het huwelijk in Londen... waar nog steeds aanwezig is voor de NWS. Mathijs van de Wiel. Matthijs, uh, goedemiddag. Het is zo'n anderhalf uur geleden nu... Uh, dat wij de kussen hebben gezien op de balkons. Cursus, uh, is... hè? <laughs> ja, hele kusjes kusjes. Vo vond jij toch ook wel, ja? Ja, ja dat maar vond zijn... ook iedereen. Ik sprak mensen die zeiden, oh, was het al gebeurd? Even met je ogen knipperen en het was voorbij. Dat was toch een beetje teleurstelling. Ik was op dat moment in een café aan het kijken met mensen die dan samen daar naar de televisie zaten te kijken. En ze waren toch wel een beetje teleurgesteld. Dat is een beetje stijf, hè? we hadden er meer van verwacht. Ja. Het ja. twitteren, hoorden wij hier, is, is eigenlijk nou ja, vrij snel eh, nadat het evenement voorbij was eh, compleet gestopt. Is doodgevallen. Hoe is dat bij jou eh, om jou heen en op straat? Nou, veel mensen zijn naar huis gegaan. Je moet je voorstellen, ik ben, ik ben op verschillende plekken in de stad geweest. Bij een straatfeest in Hyde Park, waar mensen op grote schermen keken. Die waren er al heel vroeg, echt wel heel erg vroeg vanochtend, om een goed plekje te hebben. We hebben uren gewacht op die dienst. Nou, daar hebben ze dan naar gekeken. Daarna moesten ze een uur wachten op die hele kleine kus. En dat is nooit zo geweldig voor, uh, voor een spanningsboog... in een uh, showspektakel, een pauze van een uur. Dus uh, ja, toen zijn al een boel mensen weggegaan. En daarnaast het park ook vrij snel, vrijwel uh, meteen leeg... gestroomd terug naar huis om bij te komen van de, van de emoties. Ja, behalve de teleurstelling over die kusjes... dan is die dag toch eigenlijk verder helemaal vlekkeloos verlopen? Ja, voor zover ik kan overzien wel. Ja, dat, dat, uh, het enthousiasme was enorm. Althans, als je kijkt bij de mensen... Die ervoor gingen in dat park, mensen die echt uh, helemaal uitgedost in jurk, heel Brits, anders dan in Nederland. Mannen die in die saquette naartoe kwamen voor de gat, maar toch. En met een, uh, met een bolhoed, met uh, flessen champagne bij zich en aardbeien en uh, rieten picknickmanden. Echt uh, helemaal uitgedost voor gingen. Heel veel enthousiasme daar. Maar tegelijkertijd, ik ben tijdens uh, de plechtigheid... ook naar, uh, naar andere plekken in de stad uh, ge gereisd met, met de ondergrondse. Ja, daar zaten gewoon mensen in die, die niks met het huwelijk te maken wilden hebben. Die een hele andere plan hadden. Op straat was er gewoon verkeer. En het is altijd druk in Londen. En het was toen misschien net iets minder druk, maar genoeg auto's hoor. Echt niet een uitgestorven stad. Het is echt niet zo dat iedereen voor de buis zat. Dus het zijn een beetje twee gezichten van die dag. Maar geen antimonarchisten, geen acties van uh, ja, mensen die uh, de deze gelegenheid wilden gebruiken... Zeg maar, om hun stem tegen Koningshuis of andere zaken te laten horen? Nou ja, die, die Britse politie die staat wel goed in. Die hebben gisteravond een aantal mensen gearresteerd onder een ander voorwendsel, als ik het goed begrepen heb, zaten er bovenop. Zoals een anarchistische bijeenkomst is er, is er tegengehouden. Er was wel een Republikeins straatfeest ergens en uh, ja, van mensen die al tegen de monarchie zijn en, en hun eigen feestje hadden georganiseerd. Opvallend is dat dat in de Britse media amper aandacht krijgt. Uh, ja, het is eigenlijk al, allemaal hosanna en heel groot feest op televisie. Dat gaat, maar door hier nog steeds uren naar de naar de plechtigheid. Uh, kunnen ze er niet over uitgepraat raken? Je merkt wat dat betreft er erg weinig van, van die, van die tegenstanders, als die al, er al zijn. Matthijs van der Wiel van de NOS, dank voor deze afsluitende uh, evaluatie, zou je kunnen zeggen... van het huwelijk in Londen. Vandaag hier aan tafel Peter van der Meers, hoofdredacteur NRC... Bert Brussen, columnist, internationalist en Ton F. En Dijk. Hij is hoofdredacteur van de Amsterdamse tv-zender AT5... om met ons te praten over het nieuws, over uh, dat huwelijk, over de monarchie... over het vertrek van Rauvoet, want dat was natuurlijk nieuws uh, vanochtend... over de verwestering als norm voor een verblijfsvergunning... en misschien ook nog wel over onze bedreigde privacy. Maar voordat we dat allemaal gaan behandelen, zijn er eigenlijk dingen waar jullie van jullie zelf nog zeggen, deze week dat viel me heel erg op, of daar wil ik graag iets over melden. God, Pe Peter. Deze week hier in Nederland dan toch de waarde van diploma's. Uh, ik vind dat we daar niet genoeg kunnen bij stilstaan. Uh, wat uh, eerst met in Holland uh, bleek uh, uh, waar te zijn. Uh, en wat dan blijkt het geval te zijn met nog heel veel uh, diploma's. Uh, uh, we leven uh, gelukkig in, in een meritocratie. Hè, waar je op basis van verdiensten, en niet op basis van geboorte, wat je soms zou denken... met alle monarchistische uh, vreugden... deze dagen, waarin je op basis van verdiensten... vooruit geraakt. Een belangrijk deel daarin... is opleiding, diploma... waarde van diploma. En we dreigen toch wel... iets fundamenteel onderuit te halen... in een maatschappij als deze. Als blijkt... dat een hoop van die diploma's niet... zijn wat, ze, wat we dachten dat ze ja, dan waren. Dan heb je ook niks aan die meritocratie. Ja. Nee, maar... juist. En, en dus in die zin vind ik dat ook de... de overheid daar, daar nu niet... niet Streng genoeg en vooral niet grondig genoeg kan zijn om te gaan onderzoeken uh, uh, wat is daar gebeurd. En vooral om te, om te, te, te verhinderen dat uh, in, de, in de loop van de volgende jaren uh, zoiets zich weer kan herhalen. Ja, want het blijkt inderdaad ja. veel breder dan de aanvankelijke berichten ook ja. over in Holland uh, deden vermoeden. Uh, Ton Effendijk, iets waarvan je zegt, nou dat is mij deze week vooral opgevallen? Nou ja, ik zou eigenlijk vooral zeggen: al die studenten die nu een diploma hebben, wat eigenlijk niks waard blijkt te zijn, die moeten nu juridische stappen ondernemen tegen die opleiding. Want je zal maar daar te goede trouw een opleiding gevolgd Haven Vier jaar je best gedaan. Denk je dan. Ja. Je gaat van, uh, van die school af met een diploma en je gaat de maatschappij in en dan krijg je nu te horen, het is niks waard. En ja, dat krijg je dat geldt ook... trouwens ook voor, voor studenten eh, die inderdaad wel hard... Want er zijn natuurlijk ook studenten die misschien er misschien wel met de pet naar gegooid hebben, maar, nee, maar het doet er Ook hardwerkende want... studenten, want iedereen wordt ja. over één kam geschoren natuurlijk. Kijk, als ja. jij daar bent afgestudeerd met allemaal negen, dus dan kan je misschien stellen dat je dan uh, onder normale omstandigheden misschien allemaal acht had gehad. Nou ja, maar nu wordt er ook gezegd: dat diploma is niks waard Want je bent een waardeloze opleiding geweest. Is, is dus het, is het zou... een ontwikkeling van deze tijd bij Brussel? Of is het? Niet... Ja, vroeger was het altijd beter, ook met onderwijs? Vroeger was het altijd beter. Maar het hoge onderwijs is wel. Dat is inderdaad, wat sinds de jaren 90 wanneer is bijvoorbeeld in Holland gefuseerd, toen is het misgegaan. We hebben hier wel te maken met mensen die daar heel veel geld aan hebben verdiend. En dat vooral niet hebben uitgegeven aan onderwijs, maar aan vastgoed en uh, gelikte, foldertjes en weet ik veel wat. Zonder enig toezicht. Dus het, dat is wel iets van deze tijd inderdaad. Dokter ja, Terbstreit, de, ja. de baas van in Holland, gaf dat ook min of meer toe. Hij, nou, zo, zo zal hij het zelf waarschijnlijk niet formuleren. Maar dat inderdaad de omvang, hè, de, de grootte inmiddels van zo'n instituut als in Holland wel een rol speelt in het N probleem. Nou ja, en dat heeft ook te maken met een pervers systeem. Waar mensen inderdaad uh, financiële prikkels krijgen voor het binnenhalen van studenten. En dat is wat de laatste jaren is gebeurd. Steeds makkelijkere opleidingen, zodat je steeds meer studenten kunt binnenhalen. die je op een uh, soort van makkelijke wijze met een diploma wegstuurt. Dat je daar weer die minimaal 10.000 euro voor krijgt. We gaan kijken of het hem lukt om hier veranderingen aan te brengen. En niet alleen hij, want het is dus helaas ook... Uh, hoorde ik vandaag nog een voorbeeld... ook hier bij de Hogeschool van Amsterdam... zijn er problemen met de deugelijkheid van uh, diplomas. Dus ongetwijfeld zal dit vervolgd worden. Uh, André Rauwvoet dan. Vanochtend werd bekend dat hij uh, vertrekt. De, de, de, ja, de, het gezicht van de ChristenUnie. Uh, met als motivatie... Niet alleen het feit dat er bij de afgelopen verkiezingen het resultaat tegenviel... maar ook dat hij meer tijd aan uh, familie en vrienden wil besteden. Serieus, zei hij dat? Ja. Ik, ik heb die persconferentie gezien... ik dacht eerst voor de grap van, nou, die zal wel tijd... zijn gezin willen besteden. Eh, nee, dat was een hele belangrijke reden. Hij eh, was daar zeer nadrukkelijk Alle in. politici willen nu meer tijd aan hun gezin besteden. Ja, is dat, is dat, dat ook wel... iets met deze tijd, Peter van den Meers? Uh, well, ik weet het natuurlijk niet. Uh, ik weet ook niet of het klopt. Uh, ik heb, uh, ken Rovert niet goed. Het lijkt mij wel een heel ernstige man. Dus als hij zoiets zegt, dan moeten we ervan uitgaan. Maar, uh, je stelt vast... Uh, um, uh, Bos is zo weggegaan uit de politiek. Femke Halsma is zo weggegaan uit de politiek... Uh, uh, Rauwvoet gaat nu weg. Uh, um, uh, op, op zich vind ik het niet slecht dat politici geen beroepspolitici zijn... in de zin van de hele leven in die, die politiek uh, doorbrengen. Tegenstelling tot België, waar in, in België zegt... Herman de Croo, die jarenlang voorzitter geweest is van de Tweede Kamer... heeft gezegd, ik wil tot mijn dood in de Tweede Kamer zitten... en dan ga ik naar de Eerste Kamer. Uh, dus om te zeggen, van ik wil daar eeuwig en altijd wil ik, uh, in de politiek... En daar heb je dat is mens, ook niet goed, maar je, je, nee. Nee. het is dus ook een ook soort nu, van kapitaalvernietiging. Dan? Ja, nu is het een soort kapitaalvernietiging... Maar op zich vind ik niet slecht dat mensen van de politiek naar het bedrijfsleven gaan. Zoals we ook met Nicolai gezien hebben deze week. Ja, deze Alleen we zou het ook omgekeerd wel eens meer moeten gebeuren. Dat mensen vanuit relatief belangrijke hoge posities in de politiek komen. En op het moment dat we dat goed uh, organiseren gaan... we waarschijnlijk ook een betere, beter politiek bestel uh, uh, hebben. Misschien is de houdbaarheid, Ton en Van Dijk, van politici tegenwoordig ook wel korter. Nou ja, de politici die net genoemd zijn, zijn toch allemaal vrij lang uh, in de politiek ja. geweest. Ik denk ja. dat uh, kijk, zo'n rouwvoet, die meet dat natuurlijk wel. Dat is natuurlijk een enorm offer wat je brengt voor je, voor je gezin. Hij was minister van het gezin, ja, benen, maar... dus Hij uh, was, was nooit wel... thuis. Maar nee. tegelijkertijd is het ook... een heel sympathiek uh, excuus als je... in feite toch ook een beetje kiezersbedrog gepleegd, Want je hebt je natuurlijk wel op de lijst laten zetten. Je weet dat dat voor vier jaar is. En dan ga je de kamer in... en dan zeg je... Nou, Relatief korte tijd, ik stop ermee. Eigenlijk kan het niet veel vinden... verhaal hebben. Nou ja, Camille Urlings is ook gestopt omdat hij meer tijd met zijn vriendin wilde doorbrengen. En hij ja. zit nu in de raad van bestuur van KLM. Dat lijkt ja. me ook geen baan waar je veel thuis bent. Nee, dus je... met andere woorden, ik denk toch dat ze het ook voor een deel natuurlijk gebruiken als uh, ze willen vooral de komende drie weken met hun gezin optrekken en daarna begint. Ja, toch het narcisme weer. En dan willen ze Gaat weer, weer heel druk met iets anders ja, aan denk de slag. Ik. Dat ook, ik. Dat, ook dat gaan we zien. Dan na, natuurlijk het huwelijk. Wij hebben hier op grote schermen uh, kunnen zien hoe zich dat in Londen voltrok. Bert Brussel nog iets van meegekregen? Nee. Bewust niet? Of... Ja, ik heb daar echt helemaal niks mee. Het zegt me helemaal niks. Ik, ik, ik ben al in dat dertig keer gevraagd of ik daar wat over kan zeggen. Of, of dat ik dat kijk. Maar maar, nee, het lukt je weer... maar niet om daar iets anders over te bedenken. Nee, nee. nee. Omdat, het, omdat je gewoon anti-monarchist bent? Nou ja, anti, ik heb inderdaad niks met de monarchie. Maar ik zie ook niet in wat. Het is überhaupt niet eens mijn, mijn monarchie. Weet je dat een, bijna een derde van de wereldbevolking via tv en andere Serieus? media. Serieus? Ja. Jezus. Nee, nee, ja, je kan je Toon van Dijk, wel gekeken? Ja, ik heb uh, wel wat stukken gezien. En wat mij vooral opviel was dat uh, eenvoud soms uh, hoger scoort dan uh, al dat uh, gedoe eromheen. Want de zus van de bruid vond ik toch uh, zeer indrukwekkend, uh, eigenlijk erachter. <laughs> nee, maar Nou ja, we hoorden net dat op internet, want we, we hebben net van onze social media expert Marcel Maassen gehoord, dat direct na het gebeuren stortte dat al dat gedoe op internet alweer in, Twitter en al die andere dingen. Maar het uh, de, de, kan misschien komen doordat de zus van Kate Miller, waar jij het over had, die is veel populairder op internet dan zij zelf. Ja, dat verbaast me niks, want die stal ook een beetje de show natuurlijk. Oh ja? Een heel, ja. heel simpel jurkje ja. had ze aan... Ja prachtig figuur, liep erachter... Uh, ja. Ja, en toch de hele tijd in beeld. Zij stelde show en, en uh, was ook het hart van Harry... aan het stelen ja, van ik. Jullie zien uh, al een nieuwe romans. Voor mij was de figuur van... want ik heb wel gekeken... Uh, een, de, de, wat is de waarde van zo'n gebeurtenis? Nihil. Al, al wat, er, wat er nu uit dit huwelijk... moet komen, zijn erfgenamen voor de Britse troon. En dus de Kate is de... de broedster van de opvolger en, en misschien wel... van de uh, toekomstige uh, koning. Ja, noem het maar Nihil. Ja, maar dit gezegd zijnde is het... Natuurlijk Natuurlijk, een fantastisch feestje. En een feestje waar uh, dat, dat, uh, dat je moet bekijken, zoals een feestje van de uitdrukking van de Oscars. Of het is van die, die, die waarde. Dus ik vind het spektakelgehalte van zoiets. En dan die tradities in Westminster en zo. Dat vind ik wel heel boeiend om naar, uh, om naar te kijken. En wat mij dan opviel was in dat plechtige, heel traditionele kader. dat 700 jaar oud is. dat Prins Harry daar zo'n beetje rondliep als een, als een verklede brandweerman bijna. Die, uh, die grapjes aan het maken was met zijn uh, uh, broer. Ik begreep dat. Een van de lippleasers van de BBC uh, had menen te begrijpen dat hij aan zijn broer gezegd uh, had uh, we're supposed to have a nice family affair uh, today dus, uh, dus dan denk ik van uh, het is van uh, historisch is wat er in, in uh, Libië aan het gebeuren is uh, een miljoen keer belangrijker dan wat er in Londen gebeurt het is uh, uh, vandaag maar het is natuurlijk een geweldig prettig feestje maar hoe om, komt het om, om, hoe komt het toch even denk want Peter zegt het hè? natuurlijk zijn er talloze ontwikkelingen op dit moment die on oneindig veel belangrijker zijn en toch kijken we met z'n allen, of heel veel, beter dan niet, naar dit evenement. Nou ja, juist daarom dat mensen ontzettend behoefte hebben... in die, uh, enorme, dat enorme aanbod van nieuws en vaak ook uh, moeilijk te begrijpen nieuws... slecht nieuws, uh, bedreigend nieuws, aan iets wat samenbindt. Eindelijk uh, zo'n sprookje. Een gemeenschappelijke ervaring hebben. En dat ja. is dit natuurlijk ja. bij uitstek. Want we zitten hier met 2 miljard mensen over te praten. En dat is ook vooral wat het is, een, een gemeenschappelijke ervaring. Dus het is vooral een sociologisch iets. Monarchie is niet gedateerd? Uh, nou, wat mij betreft persoonlijk wel. Want ik vind het uh, onbegrijpelijk dat, uh, dat ook in Nederland... Uh, wij een, een monarchie hebben, een staatshoofd... dat uh, door geboorte op die plek terechtkomt. En uh, dat hij vervolgens met een burgermeisje trouwt... waar wij dan allemaal hoogheid tegen moeten zeggen. Nou, ik vind het ongelooflijk. Ja, jullie zijn alle drie... Ja, Peter, jij bent ook een wel ben, of niet ik, monarchist? Ik, ik ben helemaal geen monarchist. Niet? Ik vind, nee, helemaal niet. Want uh, uh, net om, om de reden die daar juist zijn aangehaald... Uh, de, de, de Fransen hebben hun koning onthoofd uh, op het einde van het Regime. Ik zeg nu niet dat wij onze koningen en koninginnen moeten gaan onthoofden. Maar uh, dit is niet meer van, uh, van deze tijd. Het we apparaat is niet geleden. van deze tijd. Toch, toch zit het wat dat betreft... Uh, ja, dan kun je je afvragen of jullie als journalisten... wel voldoende voeling met het volk hebben. Want daar is ja, een klopt. soort omgekeerde beweging. Ja, wij zijn, zijn ook beweging. geen volksvertegenwoordigers. Ja, we zijn gewoon uh, journalisten. Ja, en en, en uh, daar is een omgekeerde beweging... Die, die niets te maken heeft met de monarchie als dusdanig. Maar net wat ik zeg... Uh, of het nu David Beckham of Willem-Alexander is... Uh, ze zaten letterlijk samen in, in Westminster. Er vandaag. De, de Beckhams en de Rowan Atkinsons en, uh, en Elton John en dan een beetje verder Willem-Alexander en, uh, en Maxima, Prins-Philippe uh, Prins van België. Uh, dus het zijn, het zijn sterren geworden om op de voorpagina's van boekjes uh, van bladen te staan. Uh, uh, niet meer en niet minder dan, uh, uh, dan dat. Uh, en zolang ze dat dan doen op een decente manier, dan, dan kan niemand daar iets tegen Maar zolang hebben. ze zoals iemand waren... Ja, maar... de... ja, Tom? Ja. Nou ja, ik, ik bedoel, het is leuk natuurlijk om het een beetje te bagatelliseren, maar dat is natuurlijk ook weer niet aan de orde. Kijk, je kan een mening hebben over de monarchie. En dus in feite zeggen dat het een, geen goede zaak is. Maar de monarchie speelt juist een veel te belangrijke rol. En uh, ja. ik vind het helemaal niet alleen maar... voor de plaatjes en de bladen. En in Nederland hebben we zelfs een systeem... waarbij onze koningin uh, ja. tijdens de formatie... ongelooflijk veel macht heeft. En als iemand daar een vraag over stelt... dan wordt er gezegd, nee, dat moeten we allemaal zo laten. We hebben we het er van vandaag op, hier over gehad. Ja, ja, jij, jij zou ook voor een ceremonieel koningshuis zijn? Nou, ik of eigenlijk helemaal nou, tegen ik, vind het eigenlijk, thuis, maar... ik vind eigenlijk dat je het ook die mensen zelf niet aan kunt doen. Dus ik vind dat we hier wel met respect moeten praten... over de familie van Oranje, die, die dat op zich in om, Nederland. Heel de goed personen doen. wil je maar, buiten beschouwen nou, laten. Ik vind ook Willem-Alexander, je zal het maar ja. moeten doen op zijn leeftijd, eh, om, om dat allemaal op je te dragen en maar je kan die mensen niet vragen. eigenlijk. Nee, maar meer. toch, want ik zei net... Uh, nou ja, het, het volk denkt er nog steeds... en dat blijkt ook steeds weer uit de enquêtes... Uh, heel erg anders over. Die, die vinden uh, koningshuis alleen maar populairder... in Nederland ook dankzij Maxima. Gaan we hier, en in België ook, Peter... Ja. dat koningshuis nog heel lang in stand houden? Denk maar, je? Ik denk dat we het in stand gaan houden. Ik hoop dat het inderdaad in de richting van een ceremonieel koningshuis gaat... waarbij de, de koningin niet de voorzitter is van de Raad van State... waarbij de koning, zoals in de grondwet staat... niet een deel uh, uitmaakt van de regering... en waar inderdaad de, de rol die de koningin... Uh, speelt en, en die een, die een niet-democratische rol is... die ze speelt in de, in de kabinetsformatie, waarin dat, dat afgeschaft wordt. We hebben dan nu in de jongste kabinetsformatie gezien... dat de koningin daar een rol gespeeld heeft... die haar eigenlijk niet toekomt in een normaal functionerende democratie. Dat is een onderzoek van een Belgisch hoogleraar... Uh, het... Dacht Brussel, die heeft uitgerekend dat het Engelse Koningshuis eigenlijk niet eens veel meer kost dan het Nederlandse, maar wel honderden miljoenen meer oplevert. Oh. Omdat er meer ja. ceremonieel ja. is. Dus eigenlijk zouden Maxima en, en, en Alexander bijvoorbeeld bij jou, uh, Ton, in de stad hier in de Dam, op het Pleis op de Dam moeten gaan wonen. Met zo'n wisseling van de wachten voor en zo. Dan zou het ons ook veel meer geld opleveren. Zie je dat gebeuren? Nee, en ik hoop ook niet dat het gebeurt. Ik vind eerlijk gezegd dat we dat uh, een beetje achter ons moeten laten. Ik ben heel erg voor een gekozen staatshoofd en ik vind dat we die kant op moeten. Maar ja, zolang het volk het nog niet wil. Uh, Helder, we hebben drie republikeinen aan tafel. De, dan dus een ander onderwerp: de verwestering. Want het ging deze week in Den Haag over de nieuwe door minister leers geïntroduceerde norm voor asielzoekers om in Nederland te mogen blijven. Namelijk de mate waarin Afghaanse meisjes tussen 10 en 18 jaar die al acht jaar minstens in Nederland zijn, zodanig verwesterd zijn... dat ze bij het terugkeer in Afghanistan de psychosociale druk niet aan zouden kunnen. Als u me nog kunt volgen. Is, is dat een verrassend nieuw criterium? Uh, of, of een hele terechte aanvulling op dat asielbeleid, de Russen? Nou, dat lijkt me wel terecht. Want dat had iedereen wel kunnen bedenken. Als je mij morgen naar Afghanistan stuurt... dan, uh, dan kan ik de psychosociale druk ook niet aan, kan ik je vast vertellen. <lacht> dat vind ik wel... Ik bedoel... Ja, maar voor jou geldt het dan weer niet. Hoezo? Die, nou, het gaat hier alleen om meisjes. Nee, ik word niet... Ja, oké, okay, maar die moeten dan ook nog een boek aan. Dus dan wordt er niet beter op, zou ik maar zeggen. Maar ik bedoel, ik dat is toch niet heel raar om te denken dat als je hier zo goed is opgevoerd... Dat zijn meisjes van 18 jaar, dus die zijn nu wel van tiende. Die spreken perfect Nederlands en Nederlandse vriendjes, weet ik veel wat. Dat dat niet gaat werken, had hij kunnen weten. We hebben nog een quoteje klaarstaan waarin hij uitlegt waarom hij tot dit criterium is gekomen. Uh, wat mij omgaat is niet zozeer om weer uitzonderingen te maken... waardoor men weer extra hier naartoe kan komen. Uh, dat is nu niet aan de orde. Het gaat over de situatie, de specifieke situatie in dat specifieke land... voor een specifieke groep omdat het om meisjes gaat die achtergesteld worden die derde rangs burger zijn in het land van herkomst, van Afghanistan, waar de situatie ernstiger is dan waar ook. En daarom is het alleen deze groep, Tom. Ja, en ik vind het volstrekt terecht. En het is eigenlijk te belachelijk voor woorden... dat er überhaupt een discussie over gevoerd wordt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn in een land als Nederland... dat wij zeggen van dat soort mensen kun je niet meer terugsturen. Nou ja, dat, dat, dat soort mensen. In... Hij, hij maakt een hele kleine ja. uh, selectieve groep. Nee, maar goed, uh, dat is al omstreden. Ik bedoel dat hij dat doet. En het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat dat gewoon gebeurt wij zouden daar op een hele humane manier mee om moeten Jij gaan. Jij vindt het moet ook ja. gelden voor jongens... het moet ook gelden voor ja, meisjes uit tuurlijk. andere islamitische tuurlijk. landen. Ja, want, ja. want dat is het natuurlijk het probleem. Er is een gedraai van, van leers... die omwille van politieke redenen ja. natuurlijk begrijpelijk is. Hij zit in een coalitie met met, met name de PVV. Uh, maar hij maakt nu zo'n kleine groep. Hij zegt nu als je een meisje bent, en je komt uit dat land. Uh, het, het grote probleem met wat deze week gebeurd is... is dat de helderheid van de criteria uh, in elk geval... Uh, dat zo mogelijk nog on, on, onduidelijker uh, geworden. geworden is... Uh, als je nu een, een, een jongen bent, een jonge homo uit Iran... Uh, dan geldt dit niet volgens de criteria die Leers nu daarnet uh, ook gezegd heeft. Eng ochtans denk ik, dat we met z'n allen vinden... dat als die jonge homo uit Iran uh, daar direct vervolgd te worden... en inderdaad hier verwesterd is, dat die ook moet Net blijven. Net zoveel gevaarlopen. Die daar... criteria ja. wordt gezegd, die heeft hij ja. zo scherp gesteld door druk van de PVV, ja, want die willen niet dat er dan te veel mensen ja, mogen blijven. Dus, dus ik kon eigenlijk niet anders, en het kabinet kon bijna niet anders... onder andere omwille van de publieke bekendheid van, van Sahar... om te zeggen van, ja, natuurlijk kan ze hier blijven. Hebben dan ad hoc iets uitgevonden om Sahar hier te laten blijven. Maar die ad hoc uh, redenen zijn direct een hoop uh, gesloten redenen... Voor, voor een aantal andere uh, mensen. En dus in die zin is het debat hopelijk nog lang niet uh, nog lang. Ja, niet want over voorbij. twee weken gaat het debat door, maar uh, dan... Komt de oppositie, Ton, uh, Bert, uh, natuurlijk met allerlei andere haar aanzetten, denk je? Ja, nou, maar ik denk ook dat Leers daar wel op anticipeert. Die heeft gewoon gedacht, ik hou nu eerst binnen wat ik binnen kan halen. Want uh, ik moet met die PVV verder. Nou, dan uh, kaderen we dit af. En dan vervolgens komen in de publiciteit allerlei andere cases. Ja, en dan ontstaat daar een discussie over. En dan blijkt eigenlijk dat dat precies oh. dezelfde gevallen zijn. En die moet je dan ook hetzelfde behandelen. En dan komt die politieke discussie vanzelf zijn kant op, dat ja, denk ik. Bert? Wat mij valt, dat de discussie, elk kabinet weer hetzelfde is. Een jaren geleden al iemand, die heette Gumus. Die was ook heel lief en aardig, et cetera. Dat is elk jaar weer en er komt geen einde aan. Dat is wel begrijpelijk. En dat vind ik ook een nadeel als je het zeg maar breed gaat zeggen. Als je zegt: van, nou, pardon voor iedereen, waar leg je dan die grens? Maar op dat... basis van de discussie is natuurlijk dat het acht jaar duurt voor iemand uh, uitgeprocedeerd is. Uh, en dat we er moeten in slagen, en dat geldt voor Nederland, voor België, voor Frankrijk, Groot-Brittannië, uh, Duitsland, waar al die gevallen gelijkaardig zijn, dat we moeten in slagen om asielzoekers die hier komen terecht uh, op, uh, op korte termijn, een jaar, zes maanden, een jaar... uit te procederen en te zeggen... in een aantal gevallen moeten ze hier hopelijk kunnen blijven... omdat ze uh, vallen onder de regels die we met z'n allen hebben opgesteld. En in een aantal andere gevallen uh, kunnen ze hier niet blijven. Maar als je dat na, na zes maanden of een jaar weet... is dit een, een redelijke termijn. Ja, Acht voor, jaar is geen redelijke maar termijn. Volgens mij meer. is het probleem... dat was ook met die asielzoeken die zich hier op de, uh, op de dam in brand hadden gestoken... Ja. dat er bijna eindeloos mogelijkheden voor beroep zijn. En oh. als je dat gaat afschaffen, dan snijdt snijd die asielzoeken zichzelf in de vingers, zal ik maar zeggen. Want dan, als je is één keer beroep voldoende... Wa wanneer moet je dan zeggen van nou, dit is het? Dat is over, bij over, gewoon, over het probleem van die lange procedures is ongeveer... nou, ik geloof zelfs iedereen het inmiddels bijna eens... en toch ja. lukt het maar niet... Ook in België niet, nee, volgens mij. Nee, geen, om daar iets in aan te vragen. Nee, ook in Frankrijk niet. Uh, de, dus in die zin uh, bleven we daar met een heel fundamenteel probleem. Snelheid van onze procedures. Die op dat moment echt, uh, waardoor we onszelf in het vlees uh, snijden. En waardoor we uh, gevallen al als Sahar gaan blijven creëren. Maar dat maakt het ook moeilijk, Ton. Omdat jij zegt eigenlijk heel menselijk. van, joh, Natuurlijk moeten al die mensen hier kunnen blijven. Ja, ik vind op het moment dat je de verantwoordelijkheid neemt voor zo'n procedure. Waarin mensen hier inderdaad kinderen kunnen krijgen. Die gewoon de eerste acht jaar van hun leven naar een Nederlandse school gaan. Die kan je niet meer terug sturen naar de, Afghanistan. De nee. Maar als er zo'n verkorte procedure ja. zou zijn? Ja, een procedure van maximaal een half jaar tot een jaar. En dan uh, duidelijkheid. En dan ja, nee, zeg, nou, maar je de, de, ja, maar dat zie ik dat is, uh, onuitvoerbaar. Proce nou ja, procedure, Begin maar procedure in Nederland of in België. Voor, voor wat dan ook. Maar niet, ga maar naar de rechter. Als jij, uh, ver, ga maar naar civiel recht. Maar ben bij het, het Europese recht verder. ook nog een rol ja, gaat spelen. Bij, in, speelt? Nu gaat het ook nog om, om mensenrechten. Ja, dat gaat nooit te zijn dat het een, zes maanden of, of een jaar is. He, heeft Leer zich uh, inmiddels meer in de nesten gewerkt of minder, denken jullie? In mijn ogen is Leers uh, is de kop van Jut in het kabinet. We weten al, het is de moeilijkste positie in dit kabinet... met, uh, met Wilders in je nek om, om die uh, portefeuille uh, te hebben. Dus het is één van de episodes, denk ik, in Leers uh, bestaan in dit kabinet. En de vraag is, hoe lang gaat hij het uithouden? Wanneer gaat... Meera, waarschijnlijk zal het wilders zijn die op een bepaald moment de stekker eruit trekt. En, uh, uh, dit is een leersepisode waarin leers nog eens uh, wat, wat als een contendraaier uh, zich heeft moeten opstellen om nu die zaak, zijn haar min of meer te redden. Hoe lang toch van van dijk, op. Leers? Ja. Nou ja, ik, ik, dat is moeilijk te voorspellen, maar ik denk wel dat hij hiermee weer een stukje van zijn geloofwaardigheid terugkrijgt naar zijn eigen achterban toe. En dat is ook niet onbelangrijk. Ik bedoel, hij laat in ieder geval zien dat hij een menselijk hart is. Ik denk dat de Leers heel, is dus een enorme en dat, dat kan hem dus heel lang verlengen. Ik bedoel, vergeet niet dat hij voordat hij hierin sprong een echt een Wilders-hater was. De juiste stelling nam tegen Wilders... en vervolgens doodleuk dat het kabinet instapte. Dus. Bert Brussel hoorde u voorstandcolumnist columnist en internetjournalist... Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC... en Ton en Van Dijk, hoofdredacteur van de Amsterdamse tv-zender AT5. Alle drie, dank. Zo direct het Radio 1-journaal, gepresenteerd door Bert van Sloten. Ik denk maar zo, met aandacht voor het huwelijk. Ja, ik wil. Inderdaad, Jan, uh, het huwelijk. Uh, maar verder ook uh, aandacht voor de lintjesregen... want morgen is het uh, Koninginnendag en de dag voor Koninginnendag... Is het altijd uh, lintjesregen in Nederland. Maar ook het internationale nieuws vergeten we niet: Syrië. En we hebben nog meer nieuws uit Politiek Den Haag. De bezuinigingen op de zorg en op de cultuur. Zo direct in het Radio 1-journaal. Het Google-lied vandaag en de satire kwamen van Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak, Susanne Mathijsen, Vera K., van Bodengraven en Sanne Wallis de Vries. Bedankt voor het luisteren en veel plezier zo direct met Bert van Sloten bij het Radio 1-journaal. Wat ons betreft, tot volgende week. De tand des tijds. Een radiotekening. Ja, we zitten hier nu toch al zo'n uh, stief kwartiertje. Ja, staan, dames en heren, het staat helemaal stijf van de pers. Het is, een, uh, het is een hele zit. De Westminster klokjes beginnen nu toch een beetje op de zenuwen van de gasten te werken. Er we worden hier en daar uh, aspirietjes uitgedeeld. Ja, ik zie het alleen maar pers. Het had een sprookje moeten worden, maar het is eigenlijk. Uh, Oersaai. Het is werkelijk, het meandert maar door. Dit moet dan het huwelijk van de eeuw zijn. Nou, als dit een eeuw doorgaat, dan word ik knettergek. Het gaat maar door oeverloos gebijen. Het is niet Noraly-bijen, maar het is een oeverloos gebijen. En dat is boring zouden De Engelsen zouden zeggen boring. Het is een gebeurtenis, maar er gebeurt niks. Breekt me de bek niet over. van breed me de bek niet over. Kan er niks aan doen, die krijg wegzakken. Ik kan mezelf niet verstaan. Iedereen vertelt eigenlijk hetzelfde en dan gaat het rondzingen. Het gaat hier een beetje rondzingen. Waarom zitten we hier nou eigenlijk, dit te doen? Met z'n allen. Voor wie? Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties. Radio 1, het NOS Journaal.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 ANWB verkeersinformatie, bijna 200 kilometer files. Ook veel vakantieverkeer is onderweg. En de meeste van die files staan in het midden en het zuiden van het land. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 in richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten Leenderheide en Baterdorp staat 6 kilometer. Want op de hoofdrijbaan is daar een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is op die hoofdrijbaan afgesloten. Andere kant op, op de randweg tussen het knooppunt Baterdorp en de hocht 8 kilometer. Richting Maastricht is dat dus. En dat is ook op de hoofdrijbaan. A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en Driebergen 10. En op de A16 E19 vanuit Breda naar Antwerpen tussen Loenhout en Antwerpen 10. A50 ook 10 kilometer vanuit Arnhem naar Os, tussen de knooppunten Grijsoort en Ewijk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Daar staat tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Een hele goede middag. I will. Het huwelijk van de hertog en de hertogin is het wereldnieuws van vandaag. Althans, het nieuws waar de camera's op gericht staan. Want ondertussen laait het geweld in Syrië op. Het is daar opnieuw, zo lijkt het een bloedige vrijdag. En in eigen land regelt het lintjes, is de Raad van Cultuur kritisch over de bezuinigingen op de cultuur. En er komen bezuinigingen op de zorg aan. I, William Arthur Philip Louis. I, William Arthur Philip Louis. Take thee, Catherine Elizabeth. Take thee, Catherine Elizabeth. To my wedded wife. To my wedded wife. To have and to hold, from this day forward. To have and to hold, from this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. So long as ye both shall live. I will. I will. I pronounce that they be man and wife together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Zo was het tijdens de officiële plechtigheid. En daarna volgde het moment waar iedereen zo lang op had gewacht. Balcony doors are opened. Newly married couple stepping for the first time onto this famous balcony as husband and wife. Now part of our royal wedding tradition. Lots of shouts from the crowd here, and that's the reward. The first public kiss as husband and wife. De eerste publieke kus als man en vrouw. In Londen is onze correspondent Arjan van der Horst. Arjan, we zijn een paar uur na de kus en na het jaarwoord. Um, wat merk je nog van de feestreugte? Heel veel, want er uh, had zich een enorme massa voor Buckingham Palace verzameld. Hè. We zag de mol daar, die prachtige uh, kaasrechtenweg... die vanaf Buckingham Palace naar Trafalgar Square leidt. Nou, die was de hele ochtend natuurlijk vrijgehouden voor de processie. Maar ja, nadat uh, het nieuwe paar was aangekomen in Buckingham Palace... werd het publiek toegestaan. Dus dat stroomde razendsnel vol. Uh, de politie schat dat er uh, vandaag zo rond de 1 miljoen mensen waren. En uh, ja, de, toen uh, het voorbij was, zat het daar eigenlijk muur van was. Dus tot nu toe, tot nu zien we daar nog steeds grote massas mensen die maar heel langzaam weg kunnen gaan uh, omdat het gewoon veel te druk is. Ja en die hebben misschien niet allemaal maar wel allemaal erover gehoord over het moment van die kus. Heb jij het gezien? Ja, natuurlijk, want we staan hier al de hele dag uh, bij Buckingham Palace. Dat moment willen we natuurlijk niet missen. Er waren het zelfs twee kussen. Daarmee had ze een koninklijke primeur. Prinses Diana had de primeur van de eerste kus. Want voorheen, uh, voor 1981, was er nog nooit een uh, koninklijk huwelijk hier geweest... waar een kus op het balkon was. Prinses Diana had de primeur. Prinses Catherine had de primeur van twee kussen. Ja, dat kwam nog een keertje daarna, inderdaad. Zeg, maar het is, we horen trouwens dat het uh, niet alleen feest is... maar er zijn ook links en rechts wat arrestaties uh, uh, verricht. Ja, maar het valt wel mee hoor. In totaal 43 arrestaties voor verstoring van de openbare orde en dronkenschap. Eén aanranding van een 14-jarig mei 14 meisje. Maar ja, als je beseft dat er 1 miljoen mensen waren in die beveiligde zone... dan valt dat nog alleszins mee. En zo beschouwt de politie het ook. Want die beschouwt de beveiligingsoperatie van vandaag als een groot succes. En blijft het nog lang feest vanavond in Londen? Ja, nu verspreidt ze zich naar alle straatfeesten in Londen. Er zijn er zeker enkele honderden. Bijvoorbeeld is er nu eentje aan de gang bij Downing Street voor de amswoning van premier Cameron. Ja, dat zal nog een tijdje doorgaan. Dus ik vermoed ook dat we later op de dag... nog wat meer arrestaties zullen krijgen vanwege openbare dronkenschap. Maar goed, dat hoort er een beetje bij misschien. En de tortelduifjes, waar gaan die naartoe? Ja, die zitten nu nog in Buckingham Palace... waar de Queen een receptie uh, heeft georganiseerd voor de hoge gasten. Daarbij zijn ook Prins uh, Willem-Alexander en Prins Maxima. Dat zijn 650 gasten van de 1900 die in de kerk waren... die daar aanwezig zijn. Later... Later op de avond uh, organiseert kroonprins Charles een diner voor, een, voor de intimie, voor 300 gasten. En daarna is het disco georganiseerd door Prins Harry, Wie anders. En dat gaat <laughs> nog tot de kleine uurtjes duren. Het verhaal is dat Prins Harry, zo hebben we gehoord, uh, zeker tot zes uur in de ochtend wil doorgaan. Die heeft voor dat tijdstip ook een hele lading bacon sandwiches besteld. Hè? Het, het ideale katerontbijt. Uh, er is vodka, er zijn cocktails. Uh, dus daar zal ook flink gefeest. Worden. Goed, maar de bruid en de bruidegom zullen dat misschien toch niet uh, afwachten. Ik neem toch aan dat die op enig moment ertussenuit piepen. Die moet op honeymoon natuurlijk. En voilà. het, het volgende grote geheim, we weten niet waar, uh, vermoed wordt Afrika misschien, of misschien zelfs Jordanië, maar dat is één van de geheimen zoals we de afgelopen weken verschillende geheimen hadden. De jurk, de kus en dat soort dingen. Uh, maar dit houden ze natuurlijk liever voor zichzelf. Oké okay, Arjan, dankjewel voor dit moment. Arjan van der Horst was dat vanuit Londen. Het wereldnieuws verder dan, want in Syrië zijn volgens ooggetuigen opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan tegen het regime van president Assad. Met gevaar voor eigen leven, want er komen berichten over doden onder de betogers. Onze correspondent Nicole Levever is in het zuiden van Jordanië bij de grens met Syrië. Um, Nicole, wat weet jij allemaal over die protesten en die beschietingen ook op de demonstranten? Nou, ik, heb, ik zit hier bij een, uh, een groep mannen, die komt uit Derra. Een paar die wonen hier een aantal jaar, andere zijn hier net aangekomen. En die hebben net contact gehad met het dorp. Het is heel moeilijk om contact te krijgen, want er is geen elektriciteit. Maar ze hebben een mobiele telefoon daar weten op te laden met behulp van hun auto. En uh, vanmorgen was het bericht dat niemand de straat durfde uh, vanwege de gevaarlijke situatie. Maar nu zijn, toch hebben toch mensen het aangedurfd om in Derra de straat op te gaan. En weer is er hard opge opgetreden. Er is geschoten naar de... Die familie van deze man, die zit binnen, die durft echt de deur niet uit. Als je de straat op gaat, is de kans dat er op je geschoten wordt. Hij zegt, het is overal geheime diensten. Het is volledig belegerd. Ja, en de situatie die wordt gewoon steeds, uh, steeds ernstiger. Wat we weten van uh, andere steden in Syrië, in uh, rond Damascus is weer gedemonstreerd. Ook daar is er ges uh, geschoten. En in een andere stad waar eerder ook grote protesten waren, in Latakia. Ja. Hebben, uh, waren mensen wel in staat om naar het vrijdagmiddaggebed uh, uh, toe te gaan? Of heeft, hebben de autoriteiten geprobeerd om dat nu juist te voorkomen? Nou, dat is in uh, veel plaatsen, in ieder geval weet ik dat in Derra... dat mensen daar niet de deur uit durfden... en dus niet naar het vrijdagmiddaggebed zijn gegaan. Omdat eigenlijk voor de deur van de moskee daar is, uh, daar, ja, daar is veel, he, veel bloed gevloeid de afgelopen weken. En dus uh, zag het er naar uit dat mensen niet de straat op zouden, te, zouden gaan. Maar een groep jongeren die heeft het later... Toch aangedurfd. Maar inderdaad, het vrijdagmiddaggebed. waar anders iedereen naartoe gaat. en helemaal in een tijd dat er veel doden te treuren zijn. om te bidden voor die doden. dat uh, is vandaag dus. ja, daar was bijna niemand bij aanwezig. Nee, en het is heel moeilijk om informatie te krijgen. Het komt maar mondjesmaat. ook jouw kant dan. Ja, dat klopt. Ik heb wel met, uh, met mensen gesproken hier. die aan de grens stonden te wachten. er schijnen enkele honderden mensen de Syrië om vlucht te zijn naar Jordanië, gisteravond en afgelopen nacht. Die zitten nu in huizen bij hun familie hier aan de Jordaanse kant, maar die durven allemaal niet te spreken. Ik heb een paar mensen gezien en ze zeggen echt uh, we hebben daar nog familie zitten, wij zeggen helemaal niks, de situatie is zo ernstig, we hebben geen water, we hebben het, het eten raakt op, er is ook geen hulp die ons bereikt op dit moment. De afgelopen dagen is de elektrische strijd voor twee uur aangewezen en de reden daarvoor was eigenlijk dat de staatstelevisie kon filmen, dat er niks aan de hand was in, uh, in Deraa. Nou ja, dat zijn de verhalen die je hier hoort. Voor de rest zijn er geruchten dat een aantal soldaten zouden zijn uh, uh, ontsnapt uit het land... Uh, die gedeserteerd zijn uit het Syrische leger, die niet wilden schieten op de demonstranten. Nou ja, ook daarvan ontbreekt uh, elk spoor. Ja, en als die mensen uh, Jordanië bereiken, zullen ze hier vast moeten beloven niet met de pers te spreken. Want zo gaat het in dit land ook. Maar als jij zegt er is geen water meer, er is bijna geen voedsel meer... Betekent dat dan gewoon dat het hele leven plat ligt? Het leven ligt volledig plat. Winkels zijn dicht, scholen zijn dicht. Mensen die verstoppen in zich in hun huizen. Gisteren is er geschoten, vandaag is er weer geschoten. Uh, ja, er zitten bijvoorbeeld wat een vrouw met twee kleine kinderen. Uh, 1 en vier jaar oud, die zitten in Derra ...en ze weten niet hoe het met ze is, die heeft ze voor het laatst... ...heeft ze mensen kunnen spreken twee dagen geleden... ...de meeste lukt het niet om uh, contact op te nemen... ...het is heel moeilijk natuurlijk de info informatie uh, te controleren... ...maar uh, als je hoort hoe het nu is, dan is de angst in Derra echt enorm... ...en dat handjevol mensen dat vandaag de straat op is gegaan... Ja, dat, is, ...dat getuigt van de enorme moed dat mensen doorgaan... ...en ja, de mensen waar ik nu bij, uh, bij in de huiskamer zit, die zeggen... Uh, ...we zullen niet opgeven, wij kunnen zelf niet terug... Want de weg is voor ons de andere kant uit ook afgesloten. Maar anders zouden we het doen. Want we moeten nu meevechten, we moeten doorzetten. Want de overwinning die hoort gewoon aan ons. Begrijp ik. Dank je wel voor je bericht. Nicole Nicole Lefever was dat vanuit het zuiden van Jordanië. Ze zit op dit moment bij die grens dus met Syrië naar Nederlands Nieuws. Zo'n 200 miljoen euro wil het kabinet Rutte bezuinigen op cultuur. Op die plan is eind vorig jaar enorm veel weerstand gekomen vanuit de culturele sector. Maar hoe die bezuinigingen ernaar uitkomen te zien was na van vandaag nog steeds niet duidelijk. Nu ligt er wel een advies van de Raad voor Cultuur. De staatssecretaris gaat dat gebruiken om de bezuinigingen door te voeren. Daar gaan we al wat van praten met Els Swaap van die Raad van Cultuur. Ja, mevrouw Swaap, de staatssecretaris, Zelstra, zo heet hij, die, die wil bezuinigingen vanaf 1 januari 2013 Gaan invoeren. Maar nou zegt u in uw advies, dat is onmogelijk. En u pleit voor een overgangsperiode. Waarom eigenlijk? Allereerst omdat we adviseren een aantal reorganisaties, daar is tijd voor nodig. Ten tweede heb je de langlopende contracten, dus de dus frictie uh, bij het opzeggen van contracten, arbeidsovereenkomsten en dergelijke. Ten derde heb je de marktwerking en de staatssecretaris pleit voor meer marktwerking in de kunst en cultuur. En wij zeggen, vinden wij prima, maar we moeten wel kijken of het ook werkt. En dat kunnen we pas zien um, als een paar jaar, de instellingen daar een paar jaar mee bezig zijn geweest. Zoals het heet, de kosten gaan voor de baat uit. En pas in 2014, in medio 2014, kun je beoordelen of die marktwerking gaat werken. Ja. Daar speelt natuurlijk ook een rol dat er altijd weer nieuwe crises zich voor kunnen voordoen. Ja, maar is dit wel een beetje wat de staatssecretaris bedoelde? Die wilde het dus toch zij... eigenlijk het liefst meteen bezuinigen? De staatssecretaris heeft ons gevraagd om een voorstel te doen of een advies te geven hoe hij 125 miljoen kan bezuinigen. Um, wij komen uiteindelijk tot dat bedrag, maar we zeggen ook dat de zorgvuldigheid gebiedt om dat te faseren. En um, in zijn adviesaanvraag heeft hij geen fasering genoemd. Wij doen dat nu wel. Je moet, je moet dit soort dingen toch in alle rust en wijsheid uh, invoeren. En um, als je dat met één klap doet, dan kunnen heel veel instellingen hun deuren meteen sluiten. En kunnen ze zich ook niet voorbereiden op de nieuwe situatie. En juist als je inderdaad van instellingen meer marktwerking vraagt... meer samenwerking, uh, het afstoten van een aantal mensen... nou ja, daar moet men de tijd voor hebben. Ja. Overal wordt erop uh, bezuinigd. Uh, Laten we zeggen, variërend van de beeldende kunst tot het, tot het erfgoed. Overal heeft u naar gekeken of er iets af kan. Ja, klopt. Um, ik wil daar nog wel bij zeggen dat normaliter, uh, als je naar de andere sectoren kijkt waarop bezuinigd wordt. Uh, zou dat 10 à 12 procent bezuiniging zou normaal zijn in deze tijd van de economische crisis. of naweeën van de economische crisis. De bezuiniging die opgelegd wordt aan de kunst en cultuur is meer dan 30 procent. En we hebben dus moeten kijken uh, naar alle sectoren. We zijn heel, heel uh, zorgvuldig alle sectoren nagelopen en gekeken. Ja, wat kunnen we waar van afhalen? En um, we zijn tot een mix gekomen. Aan de ene kant hebben we over de hele linie uh, tussen de nou, 25 en 30 procent gekort. Met hier en daar een uitzondering naar beneden. En daarnaast hebben we gekeken waar kunnen we efficiënter en anders opereren. Dus vooral bij podiumkunsten komt er een heel ander bestel. Nu ligt het advies er. Um, wat moet er nu verder uh, gebeuren? Wat verwacht u nu van de staatssecretaris dat hij gaat doen? Ik hoop dat hij het integraal overneemt, dus niet een deel ervan, maar integraal. En um, ik, ik verwacht nog even niks totdat hij gesproken heeft. We zullen zien hoe hij reageert. Ik dank u wel voor dit gesprek, Els Swaap. U ook zeer bedankt. Dag. Dag. Zometeen, meteen aandacht voor de lintjesregen die vandaag over Nederland neerdaalde. Hoort u naar de verkeersinformatie. Dennis mooi bij de ANWB. Dennis, 200 kilometer file net. Allemaal vakantiefiles? Uh, niet allemaal hoor. Er zit natuurlijk ook gewoon veel woon-werkverkeer bij. Maar het is traditioneel druk op, uh, op een vrijdagmiddag. Tenminste vroeg druk. En het is natuurlijk nu wat drukker. Want er zijn ook veel mensen die inderdaad een weekje op vakantie gaan. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht-Eindhoven loopt het vast... tussen knooppunt Leende heide en het knooppunt Baterdorp... op de randweg van Eindhoven. Zeven kilometer op de hoofdrijbaan, de rechterrijzoek is dat dicht. Andere kant op tussen de knooppunt Baterdorp en de, de hocht... Acht. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar Zaanstad, 7 kilometer voor de Koentunnel. A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en Bunnik, 8 kilometer. En op de A16 E19 vanuit Breda naar Antwerpen tussen Brecht en Antwerpen, 10 kilometer. En op de A50 Arnhem-Os tussen de de Grijshoord en Ewijk ook hier 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De dag voor Koningin de Dag is de traditionele lintjesregen. Er zijn er 3357 uitgereikt in ons land. Natuurlijk aan de bekende Nederlanders zoals Linda de Mol, Willem Nijholt... Kees Jansma heeft er een gekregen. En er was ook een lintje voor Frank van der Meijden. Wie? Frank van der Meijden. Een pionier voor de Nederlandse muziek. En daarom kreeg hij vandaag een lintje van de burgemeester van Vieren. Graag gedaan, Van der Meijden. U bent vanaf de jaren 70 al actief voor beginnende bands. U begint als manager van Duma. En naar Duma volgt het goede doel: de dijk. Niet alleen Nederlandse bands krijgen een kans, maar ook beginnende bands. u YouTube, Supertramp, worden naar Nederland gehaald. Een toevallig contact met een paar aardige jongens uit Zeeland. Volgens mij zijn ze allemaal aardig. Het verandert alles totaal. U was manager van deze band. Het succes van deze band. Bluff genaamd is En Vanwege uw zeer bijzondere inzet voor de Nederlandse popcultuur in het algemeen. En het inzet van onder andere Bluf heeft het meester behaagd om u te benoemen... ...tot officier in de orde van Oranje Nassau. Ik ben ook helemaal flabbergasted met, met iedereen hier te zien. En, ik, en het moet wel zo geweldig geweest zijn om dit geheim te houden. Dus ja, ik wist absoluut van niks. Ik moet zeggen, ik ben ook wel helemaal uh, vereerd met... Uh, met ...deze orde. Uh, en ik denk ook dat ik hem wel verdiend heb. Ja, kijk, Pascal van Bluff. Al die grote bands van nu zijn ooit ook klein geweest. En, en hij heeft daar toch wel mooi aan de wieg van gestaan. En dat, uh, ja, ik ben daar heel trots op. En ik ben heel trots dat Frank uh, voor ons betekend heeft... ...wat hij voor ons betekend heeft. Lintjes in Zeeland. Van Zeeland naar Brabant. Eh, en dan gaan we het over het voetbal hebben. Want met nog twee speelronden te gaan is het ongelooflijk spannend in de Eredivisie. PSV, ze hebben het niet meer in eigen hand na die 3-1 nederlaag van afgelopen zondag tegen Feyenoord. Maar ja, het kan nog wel. En dan zou je verwachten dat ze op het PSV-complex de hertgang maar met maar één ding bezig zijn namelijk voetbal. Maar het viel mee. Zelfs PSV-coach Fred Rutte keek vanmiddag inderdaad jawel naar het huwelijk. Ja, het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 Overleef jij een seizoen zonder prijs? Ja, want uh, ik, ik ga niet dood. Ik, uh, ik blijf gewoon... Uh, mijn uh, rikketik blijft gewoon doortikken. Dus uh, dan maak ik mij ook... Uh, ja, dat houdt mij namelijk niet bezig. Mij houdt namelijk bezig tussen de zondag. Want Dat is namelijk uh, de focus die ik moet hebben als coach en, en wij als spelers. De HSV coach Fred Rutte zei dat tegen verslaggever Ragnar Niemeijer. Binnengekomen is Gerrit Hiemstra. Gerrit, want uh, ja, morgen Koninginnendag, daar moeten we het toch vooral eventjes over hebben. Dick Pasquier zei altijd, een oranje zonnetje schijnt weer. Dat mag ik niet zeggen hè, van jou. Wat wordt het morgen? Het wordt morgen mooi weer. Echt een mooie dag, uh, temperatuur een graad of twintig en uh, zon droog denk ik. Misschien een heel enkel buitje in Zuid-Limburg later op de dag, maar dat is ook het enige. Later op de dag als Majesteit daar alweer weg is? Ik denk dat ze dan weer thuis is. Ja, oké, okay. <laughs> dus daar hebben we geen last van. Ja, de mensen wel, maar niet voor de festiviteiten. Nee, dat denk ik niet. Het enige wat misschien morgen wel een, een puntje van aandacht is, is dat er vrij veel wind staat... Nou, dat is natuurlijk ook wel mooi voor de, voor de vlaggen die dat mooi staat te wapperen. Dat wil wel, maar je zal maar met je spullen op een vrijmarkt staan. Ja, dat is uh, de boel uh, toch wel een beetje vasthouden, denk ik. Want uh, er staat de windkracht 4 tot 6. Uh, dat is toch wel vrij veel, hoor. Als je boven land 5 hebt, ja. nou, dan, dan uh, dat merk je echt goed. Dus dat is eigenlijk het enige wat morgen een beetje smetje zou kunnen zijn. Maar voor de rest is het uh, prachtig weer. Mooi weer morgen uh, de rest van de week. 1 mei en de volgende dagen, blijft dat? Ja, zondag is eigenlijk een vergelijkbare dag. Het is wel zo dat er vanuit het noorden iets koelere lucht aankomt. Dus de temperaturen gaan zeker na het weekend echt wel wat naar beneden. Krijgen we een graad van 15, 16 overdag. Maar het blijft droog en de zon blijft ook schijnen. Oké, okay. morgen een zonnetje. En over de kleur hebben we het nog wel een keertje. Dankjewel Gerrit. Gerrit Hiemstra was dat. Dan het ministerie van Volksgezondheid geeft dit jaar 2 miljard euro te veel uit. Althans... Daar ging iedereen vanuit in Den Haag. Premier Rutte zei vanmiddag dat het gat in de begroting nog groter is. En dat betekent extra bezuiniging in de zorg. Want het geld moet wel terugkomen op een of andere manier. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, um, weten we al hoeveel extra dat tekort dan bedraagt? Nee, dat wilde de premier dan weer niet zeggen. Maar goed, ik neem aan dat als het in plaats van 2 miljard 2,2 miljard is... dat is niet het belang van het melden waard. Dus ga er maar vanuit dat het al snel richting de 3 miljard euro gaat. Ja, dan is de grote vraag natuurlijk, want je moet het terugkrijgen, dat zei ik net al, bezuinigen dus, waar gaan de klappen vallen in de zorg? Ja, dat is eigenlijk ook nog onbekend. Het is wel vandaag besloten, het kabinet is het erover eens, maar men zwijgt in alle talen. En op zijn wekelijkse persconferentie zei premier Rutte, of die kreeg natuurlijk vragen daarover, van waarom het slechte nieuws niet bekendmaken als het besluit al gevallen is. Nou ja, omdat de Kamer natuurlijk het budgetrecht heeft en het netjes is om de Kamer gestructureerd te informeren. En dat doen we dus inderdaad al een paar honderd jaar op deze manier. En dat vind ik ook logisch. Maar was dat niet toen, toen ze ook nog met de postkoets uit, uit Drenthe moesten komen? Wij nee, nee dat, dat, dat is echt noodzakelijk omdat je dit allemaal moet verwerken in de departementale begrotingen. Op een aantal punten wil je ook nog wel even dat het Centraal Planbureau daarnaar kijkt. Ik begrijp uw vraag. Uh, maar uh, ja, ik zou dit kabinet vernieuwt op veel punten. Maar dit zou wat al te drastisch zijn. Maar toch werkt u de indruk dat u het slechte nieuws niet wil uitleggen aan de mensen. Nou kijk, de, de zorguitgaven stijgen in deze kabinetsperiode met 14 miljard euro. Die stijgen dus naar, wat zei ik net, van, van 60 naar 74 miljard euro. En met andere woorden, niemand kan in Nederland zeggen dat er bezuinigd wordt op de zorg. Dat gebeurt niet. Dit kabinet gaat 14 miljard euro extra uitgeven aan de gezondheidszorg in Nederland. Wat we nu doen, is wat daarbovenop nog dreigt aan tegenvallers. Die buigen we om, maar er gaat 14 miljard bij komen. Ja, dat klopt. Maar er zullen mensen zijn die dat gaan merken. Er zullen mensen zijn die zeker. moeten die 2 miljard uh, gaan Nee, dat, dat is absoluut waar. Ik zal zullen... dat er nu nog wel is nou, uitgegeven, te veel inderdaad. Ja, zeker. Nou, het goede nieuws is dat we dus 14 miljard erbij doen. Het slechte nieuws is dat er daarbovenop nog tekorten waren. Die gaan we volledig uh, redresseren en uh, zorgen dat de begrotingen weer helemaal sluiten. Dat, daar zitten ook moeilijke maatregelen tussen. Dat is zeker het geval. Uh, daar staan we ook voor. Die zullen we ook verdedigen. Ja, maar wat die pijnl pijnlijke maatregelen zijn... daar moeten we dus nog even op wachten. Het is een beetje een gekke middag dus... en er is een heel belangrijk besluit genomen in het kabinet. Maar het echte nieuws houden ze nog een beetje achter. Het is een beetje als een bruiloft zonder een traan, Ja, zonder een kus, Joost. <lacht> ook dat nog. <lacht> ja, ja. Een redresseren, wat een prachtig woord. Ja, over... dat, is, dat zit in het vaste repertoire van de premier, kan ik je vertellen. Oké, okay, ja. dan bereiden we ons daar helemaal op voor. Zeg maar, dit zijn hele formele uh, argumenten... om het nieuws niet naar buiten uh, te brengen. Um, zo kennen we de premier niet echt. Want ik hoorde bijvoorbeeld vanochtend uh, hier op Radio 1... de fractievoorzitter van het CDA, Sibrand van Haasma buma die zei, uh, waar er allemaal niet op bezuinigd wordt... dat mag je dan wel naar buiten brengen. Ja, dat hadden ze zo afgesproken, de fractievoorzitters... ook in samenspraak met het kabinet. Want er waren uh, ja, hardnekkige geruchten in de media... en die moesten tegengesproken worden. Nou, dus bracht men naar buiten dat het eigen risico uh, niet verhoogd wordt. Overigens, ik kende het gerucht niet. Maar goed, het werd dus tegen gesproken. Maar goed, uh, toen dat dus uh, vanmiddag tijdens de persconferentie besproken werd, concludeerde de pers hieruit dat als er geruchten zijn, het nieuws wel gebracht wordt. Ja, misschien nog even aanvullend. Uh, ik heb volgende gerucht gehoord dat uh, er gecompenseerd wordt daar waar er overschrijdingen zijn. Dus voorstorten op het persoonsgebonden budget, uh, in de geestelijke gezondheidszorg, uh, de huisartsen en de medisch specialisten. Ja. Heeft u enige behoefte om dit te bespreken? Ja, dit, is, dit, dit gerucht heeft een omvang van NS1. Dat is te klein om daar nu eh, nader de afspraak met de Kamer voor te schenden... door daar nu al duidelijkheid in te verschaffen. U heeft het goed geprobeerd. Maar ja. u heeft, wilt het niet bespreken? Nee. Er zijn er al twee. De er gaat, uh, ja, ja. Nog, het gerucht gaat inderdaad, meneer Rutte. Sterker nog. Is het al zo laat? Ik moet weer weg. Het gaat dus ook dat de, de gemoetekoming voor chronisch ziekenhend... ik heb de later in het jaar altijd krijgen... dat daar ook flink gesneden oh. wordt. Dat is nog een aanvullend gerucht. Ja, ook opnieuw NS1. Ook geen behoefte om daar uh, nee. wat over te zeggen. Nee nee, nee, nee, Nou Bert, weet je gelijk wat wij allemaal horen... maar let op, ja. het zijn allemaal geruchten, dus niet bevestigd. En uiterlijk 1 juli maakt het kabinet de bezuinigingen bekend. Dat betekent dat we dus nog een geruime tijd moeten wachten. Ja, dat klopt. Geduld is een schone zaak, Bert. Ja, en dat is geen gerucht. Nee. Dankjewel, Joost. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Er is dus een besluit genomen, maar de exacte inhoud... en wat dat voor u allemaal betekent, daar moeten we nog eventjes op wachten. Straks, na vijf uur, gaan we het hebben over André Rauwvoet. Die maakte vandaag onverwacht bekend dat hij zich terugtrekt uit de politiek. En natuurlijk hebben we het over het huwelijk. En we gaan alle vragen stellen die je maar kunt bedenken over die jurk. Misschien ook nog wel even over de kus. Blijf erbij, Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe balans. Gezin, familie. 2. Dat het hare majesteit heeft behaagd u te benoemen... ...tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ranking the News. Nu op nummer 1. En daar is de kus. Een korte kus. Wordt weer luid gejuicht. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.